Melden. Uw hersenen zijn bezig, zie ik. Dus u denkt... Ja, meestal, ja. En waaraan denkt u? En, uh, hoe prettig het zou zijn als ik u vragen zou om vanavond met mij te komen. Kom, kom, blijft u nog wel even ernstig, alstublieft. Nou, goed, goed, goed. Ik denk dat ik het interessant zou vinden als u met dit toestel nu deze puttes rondging. Net zoals op zich mens viel de wet met zijn kijkerteller. Goed, dat doen we dan. Niets bijzonders. Alleen de hersenwerking van ons vieren hier beneden. Kijk, ik, ik meen het echt. Ik voel me helemaal niet lekker. Dan gaat u dan liever naar boven, meneer David? Nog even de uitslag af. We gaan allemaal naar boven, want er is hier niets aan de hand. Uh, Eén moment nog. Uh, wilt u het apparaat nu eens loodrecht naar beneden richten? Loodrecht naar beneden? Ja. Nou ja, zoals u wilt. Het lijkt me volkomen nutteloos, maar goed. Lieve hemel. Daar aan nee. de hand! De Tunnel der Duisternis door Paul van Herk. Bewerking André Meurs. Denk eruit alsjeblieft. Dat geluid dus om gek van te worden. Dit, dit waart werkelijk iedere beschrijving. Meneer David, wat ziet u er opeens beroerd uit? Wat is er? Ja, ik, ik zei het u net al. Hoofdpijn, stekende hoofdpijn. Waar precies, meneer David? Hier. Hij moet deze put uit, onmiddellijk. Ja, ja. kom meneer David, we gaan naar boven. Voelt u zich alweer wat beter, meneer Davids? Iets, ja. Een uh, sigaretje misschien? Uh, uh, ja, graag. Alsjeblieft. Dank u, meneer. Meneer Davids, beschrijft u mij eens zo nauwkeurig mogelijk wat u voelt? Nou, uh, wat ik al zei. Hier in mijn hoofd, steken. En dan uh, een vreemd gevoel. Het is, zo, het is zo moeilijk om uit te leggen. Probeert u het in elk geval? Net alsof iets, alsof iemand me roept... Daar beneden. Gevoel dat je soms hebt aan zee. Of bij een afgrond. Jullie weten wel wat ik bedoel. Zo'n vreemde, hypnotische drang. Zo'n drang dat je er naartoe moet. Daarin. Ja? Het gaat nu alweer over. Echt Vertel me eens, dokter. Die reactie van u... Uw... Encefologaaf. Is, is dat iets om je zorgen over te maken... Ja, dat is het zeker, meneer Davids. Zorg genoeg om, om, om de bouw hier voor, voor onbepaalde tijd stil te leggen. Dat in elk geval. Uh, meneer Davids, ik ga deze morgen nog op bezoek bij uw mensen die in het ziekenhuis liggen. Daarna zal ik u misschien meer kunnen vertellen. Afgesproken. Ik zou nu namelijk graag naar huis toe gaan. Een paar uur mijn bed in. Ik bel u op zo gauw ik iets meer weet, meneer Davids. Fijn. En mocht u zich nog niet fit voelen na die puur, rust dan... Laat u mij dat zonder mankeren weten. Ja. Ja. Meneer David. Uh, in elk geval het, het kan wij neerleggen dus, hè? Natuurlijk, ja, nee. Oh. Dan ga ik maar eens. U, u belt me in elk geval, dokter Renner? In elk geval, meneer David. En wint u zich vooral niet op. Ontspan u zoveel mogelijk. Ja, ja. Dag, meneer David. Dag, meneer Melden. En, uh, sorry voor het oponthoud met uw nieuwe huis. <laughs> ja, kunt u ook niets aan doen, meneer David. Goed. Tot kijk er maar. Nou, die zag bepaalt bepaald niet uit alsof hij ergens in schrik was. Ik stap ook maar eens op hier. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Uh, Dr. Rayner. Ja? U. Uh, U gaat deze zaak verder onderzoeken. Vanzelfsprekend. In dit geval intrigeert me in hoge mate, meneer Melden. In zeer hoge mate. Mij ook. Ik ben van nature namelijk al bijzonder nieuwsgierig... maar daarbij werken we ook nog voor een krant... wat me nog nieuwsgieriger maakt. Wat wilt u daarmee eigenlijk zeggen? Ik wil zeggen... zullen wij dit onderzoek samen voortzetten, dokter Weiner? Ah, ik begrijp het wel. Op die manier probeert u de uitnodiging... voor het eventje te forceren. Dat heb ik er beslist niet mee bedoeld. Nou goed, meneer Melden. Ik wil met u samenwerken. Tot op zekere hoogte. En tot hoever bepaal ik. Begrijpt u dat goed? Ja. Ik ga me nu eerst en vooral grondig met die vijf zieken bezighouden... en een paar van mijn collega's consulteren. Pff, mooi zo. Ik zal me dan met de meer prosaïse kant van de zaak bezighouden. Ik heb zo'n idee dat een babbeltje met een paar inwoners van de streek... hier wel eens nuttig zou kunnen zijn. En misschien neus ik daarna nog wat in de bibliotheek rond. Mm Het -hmm. is mij niet helemaal duidelijk hoe dat u verder zou kunnen helpen. Zullen wij straks onze resultaten anders naast elkaar leggen, dokter Rayner? Laten we zeggen om acht uur in het Wayland Hotel. U bent wel een doorbijter, is niet? Ja, ja. Goed, acht uur Wayland Hotel. Ja, en dat ziekenbezoek kunnen we om te beginnen alvast gezamenlijk afleggen. Bent u met de wagen? Nee, ik ben met een taxi gekomen. Mooi, dan rijd ik u naar het ziekenhuis. Zal ik het koffertje voor u dragen? Graag, dank u. Tot kijk, meneer Mensveld. Eh, tot kijk, meneer Melvin. Dag, nou, dokter. Dag, meneer Mensveld. Oh, meneer Mensveld, oh. in godsnaam, laat die put nog niet dichtgooien. Dat uh, komt in orde, dokter. Oh, eh... Sheriff. Wat kan ik voor u doen? Houdt u iedereen op een afstand alsjeblieft. Deze put is gevaarlijk. Het hele terrein eigenlijk. Ik zou bijzondere prijs stellen als u de ingang streng liet bewaken. Ik zal er dag en nacht een wachtpost neerzetten. Mooi zo. Zullen wij dan maar? Oké. Okay. Ja, gewoon meneer Melden. Ze zijn daar gaan graven om er een... om er een bungalow voor u te gaan bouwen, is het niet? Dat klopt, ja. Mm. Journalisten kunnen door de bank genomen... anders toch geen bungalows laten bouwen? Oh dat klopt. Kijk, het zit zo... Ik was vroeger astronaut. Oh. Ja, en ik kreeg een aardig bedrag aangeboden... om mijn ervaringen op papier te zetten. Nou ja, mijn memoires, zoals u wilt. Ja, er is zelfs sprake van filmrechten. Dus als je dat allemaal bij elkaar telt... Even het voorschot bleek al genoeg te zijn voor een koud Ach, en waarom niet, dacht ik bij mezelf. Waarom niet, hè? Misschien vind ik nog wel eens de ware Jacob of Jacoba. Hoe noem je dat zo, hè? Ik trouw, krijg een gezinnetje en zo. Ach, daar hoeft u mij niet zoveel betekenen bij aan te kijken, meneer Melder. Na lang aandringen van uw kant heb ik erin toegestemd om met u te gaan eten, maar... Laat u dat nog geen illusie geven. Oh, sorry hoor. Astronaut, zei u toch niet? Ja. U bent toch niet... ...Met Melden? De Met Melden? Inderdaad, ja. Die ben ik. Die toen een paar jaar geleden al die dolle avonturen beleefd zou hebben op de maan, op Mars, op Venus? Ja, ja, zo is het, ja. Zo, zo. Nou, dan brengt u in elk geval niet aan fantasie. Zeg, vertel u mij me eens, meneer Melden. Wat zit er volgens u daar in de grond? Grote genade wist ik het maar. Ja, als ik het eerlijk moet zeggen... ...kan het van alles zijn. Ik sta dus open voor elke theorie. Hoe gek het ook mag klinken. Misschien een meteoriet die zich lang geleden hier onder de aarde heeft genesteld... ...en die ons nu parten speelt. Of een voorhistorisch monster dat, dat weer tot leven is gekomen. Ja, ga zo maar door, hè. Dus allemaal fantasie? Ja, zonder fantasie komt u niet, dokter Reiner. Want u staat hier voor een onverklaarbaar verschijnsel. Hersengozer, of althans iets dat er zeer op lijkt... van achtergrond dan doet niet zo'n klein beetje ook. Ja, ja, ja. Oh, we zijn er. Goedenavond, zuster. Goedenavond. Ik ben dokter Reiner en dit is meneer Melden... Wij wilden graag de patiënt bezoeken die gisteren van die bouwplaats hier naartoe zijn gebracht. Oh natuurlijk dokter, dat kan. Die vindt u op zaal 11. Daar de trap op en dan aan het eind van de gang. Dank u zuster. Tot uw dienst. Uh, mij begint het al net. een collega's. Was gewoon aan het werk. En opeens was het net alsof er iemand... het, oh, Ja, of iets, weet ik veel. Wat van me wou. Je zegt opeens. Was het zo opeens, hè? zo plotseling? Uh, uh, nee, nee. Nou nee, eigenlijk voelde ik me al dagen wat vreemd. Onrustig. Vanaf de dag dat ik er eigenlijk begon. Uh, hebt u dat gevoel al eens eerder gehad? Ik bedoel, als u ergens anders werkte? Nee, nooit. Laat het uh, vooral niet te lang, dokter? Uh, nee, zuster. En toen? Uh, toen to, to kreeg ik opeens die, die stekende koppen ja you know, net of. Ja, net of er iets knapte in mijn hasses. Ja, toen hebben ze hem hier naartoe gebracht. Juist, ja. Uh, worden we weer beter, dokter? Komen we weer van die pijn af? Dat kan ik jullie garanderen, ja. Morgen worden jullie grondig onderzocht. En overmorgen gaat ze mogelijk het mes er al in, vrienden. Mes erin? Gaan ze weer opereren? Ja, er zal niets anders op zitten uh, Ja. Ja, als het moet, dan moet het maar. Maar, uh, ja, wat mankeert me dan? Uh, ons allemaal, eigenlijk uh, dokter. Ja, kijk. Zoals u zelf net al vertelde. Er is inderdaad iets, uh, iets gesprongen in de hersenen. Een kleinigheid, maar het zal dan eenmaal weer gecorrigeerd moeten worden. Waar is tussen twee haakjes jullie vijfde man? Ach, kijk, Anja. We missen erin. Oh, O, ik bedoel De dreiglaar Oh, die, die bleef hier niet zo erg lang bij ons op zaal. Ja, was er kennelijk ook niet zo erg aan toe. Nou, die zit waarschijnlijk in de tuin... ...in dat zonnik en een sigaretje te roken. De een of andere verpleegster te versieren. Ja. <laughs> uh, zuster. Ja, dokter. Kunt u ons zeggen waar we nummer vijf kunnen vinden? Oh, Smitty bedoelt u? De Smitty, ja. Wat die meneer daar zegt zal bekloppen, dacht ik. In elk geval was hij net in de tuin. Hij voelde zich alweer een stuk opgeknapt. Hij wordt waarschijnlijk vandaag nog ontslagen. Ontslagen? Ja, natuurlijk. Wat moeten we hier met een. Er wordt hier niemand ontslagen, zuster. Niemand begrijpt u dat goed. Niemand zonder dat ik daarvan op de hoogte ben. Oh, wat mij betreft, in orde, dokter. Ik ontsla trouwens niemand. Dat doet de directeur directeurgenees. Neem me niet kwalijk, zuster, dat ik zo uitviel. Het was niet persoonlijk bedoeld. Maar dit is erg belangrijk, zuster. Zeer belangrijk. Goed, dokter. Nog speciale voorschriften voor deze patiënten? Ja, zuster. Zoals u wel gehoord hebt, zal ik eh, alles in het werk stellen ze overmorgen te laten opereren. Ik zorg voor de allerbeste hersenschirurg. Maar tot die tijd hebben ze wel er erg veel pijn en dat uh, mat ze te veel af. Dus zorgt u volgende avond voor een flinke dosis morfine. Ik zal dat met uw chef bespreken. Morfine, Komt in orde, dokter. En dan zullen we nu die Smitty maar eens zien te vinden. Ja, ja. Nou, mee niet gezien, juffie. Vanavond knip ik er mooi tussenuit. Ik vind het eerst stom vervelend trouwens. Dit uh, juffie, zoals jij haar noemt, Smithy, is een dokter. Oh, neem me niet kwalijk, juffie. Laat maar, Smitty. Maar ik zal je wel teleur moeten stellen, Smitty. Jij knijpt namelijk nergens tussenuit. En zeker niet vanavond. Oh nee? Nee. Wij staan hier voor een groot medisch raadsel. En wij laten niemand van jullie gaan. Geen van de vijf. Tot we. Tot we precies weten wat er in jullie hersenen is gebeurd. Nou, dan niet, jufie. Dan blijf ik hier. Tussen twee haakjes. Uh, hoe erg is het met die andere vier? We zullen moeten opereren. Oeh, dat klinkt niet zo best. Het komt wel weer naar de smitty. Maar mij opereert u toch niet, hè? Uh, nee. Jij schijnt vrij veel natuurlijke weerstand te hebben. <laughs> Een dikke schedel bedoelt u zeker? <laughs> dat zei ik niet. Maar goed. Uh, vertel ons jouw ervaring in die bouw met de smitty. En zo nauwkeurig mogelijk. ja. Nou, oh, eh, eerst had de baas, met meneer Mensveel, mij nog verteld over mijn collega's die naar het ziekenhuis gebracht waren. Hm. Ik voelde me toen kip lekker. Al had ik dan ook langer dan die anderen in de put gewerkt. En toen kreeg ik ineens zo'n zo verschrikkelijke hoofdpijn. Hè? Vreselijk. Ik, ik, ik wist helemaal niet meer wat ik deed. Het, het leek wel alsof ik gedwongen werd om weer op die dreklijnen te gaan zitten om verder te graven. Ik, ik weet niet, maar... Het, het schijnt dat ik zelf de baas heb bedreigd. Aha, ja. ja nou, en toen hebben ze me eraf getild en me hier naartoe getransporteerd. Ja, voor de rest zou ik het echt niet weten. Het was meer dan genoeg, Smitty. Maar jij bent er dan nou weer overheen, hè? Nou ja, dat is te zeggen... Wat bedoel je? Nou, om eerlijk te zijn... Uh, er zit nog steeds iets van die dwang in mij. Uh. Ja, hoe moet ik dat nou uitdrukken? Ja, probeer het eens. Nou kijk, ik... Ik heb nog steeds die, die. Nou ja, een beetje maar hoor, maar. De neiging om naar die bouwput terug te gaan om verder te gaan graven. Eigenaardig, hè? Genaardig, hè? Mm -hmm. Niet zo eigenaardig. Kom, we gaan maar eens afscheid van je nemen, Smithy. Bedankt voor alle inlichtingen. Graag gedaan, hè, <laughs> juffie. Dr. Rainer zit al een poosje op u te wachten, neem maar. Dan. Oh, denk u. Tafel 8, alsjeblieft. Daar, in Ja, dank u wel. Hallo, hallo, hallo, dr. Rainer. Hallo, Mad. Uh, mag ik dat beschouwen als een uitnodiging om u voortaan uh, dokter te noemen? Ach, kom. Zeg maar wel. Afkorting voor Valerie. Dat is geweldig vuil. En? Nog succes gehad? Nou, het gaat. En u? Huh. Dat u kun je nog verder ook al vergeten met. Hé, hey, hey, wat, wat zullen we nou hebben? Waar is die niet te vermurgen dokter van der straks gebleven? Oh, Aan het diner van het werk. Dat maakt toch wel een groot verschil. Bestel je geen aperitiefje voor ons? Oh, oh ja, natuurlijk. ja. Sorry hoor. Uh, over. Uh, meneer. Uh, wat wil jij, vuil? Uh, uh, sherry graag. Uh, maak er maar twee van, Over. Twee jaar. Ja, en de, de speskaart graag. Ja. Zeker, meneer, maar. Nee, maar Over. Met gesproken. Waar ga ik dit aan te danken? Ik wilde eerst wat meer van je weten, Matt. Ik ben altijd een beetje wantrouwend waar het de heren der schepping betreft. Vooral eens sterke verhalen op dissen over bijvoorbeeld uh, astronaut geweest te zijn. Ah, je hebt dus informaties over me, in uh, ja, Dat is juist. absoluut. Oh, dank dank u. u, dank u. Gezondheid, Matt. En op een snelle oplossing van het raadselbouwput. wel. Wat heb je ontdekt? Nou, ik stuffelde wat rond in de bibliotheek en in oude kranten. Ik praatte met een paar buurtbewoners, maar verwijzer werd ik niet. Ik kan alleen deze conclusie trekken. Er klopt al een hele tijd iets niet met deze buurt. Hoe dat zo? Er zijn oudere bewoners die beweren dat het hier spookt. Het ziekenhuis, je weet wel, je kunt de ruïnes ervan zien staan... op ongeveer 100 meter van de bouwplaats. Ja. werd zo'n twintig jaar geleden ontruimd om redenen... die alleen de genezendirektuur bekend zijn. Of bekend waren, moet ik zeggen... Want de man is al jaren dood. Nou ja, alles bij elkaar dan. hele schrale schaalloos, hè. En jij? Ik heb een paar collega's opgebeld. Ze hielden vol dat een dergelijke hoeveelheid... Uh, ja, hersengolven, zal ik maar zeggen... Uh -huh. zoals wij die vanmorgen met de ncv hebben geregistreerd... Mm. je reinste waanzin is. Mm. Volkomen onmogelijk. En dat of mijn apparatuur naar de knoppen is... of... Of? Of dat ik gedroomd heb... Het blijft een raadsel, met. Uh, uh, uh. Ja, maar een raadsel vraagt om een oplossing te halen. Dat wel, ja. Overigens zou het mij helemaal niet verbazen. Meneer Meldon, telefoon voor u. Oh, uh, excuseer een moment wel. Met melden, hier. Meneer Meldon, godzijdank dat ik nog iemand kan bereiken. Ja, met, met wie spreek ik eigenlijk? Ik, met mij, de sheriff. Ik ben nog even een keertje bij de bouwput gaan nemen, meneer Meldon mannetje neergezet in de boel te bewaken. Ja, en? Ik vond hem aan de rand van dat put, meneer Melden. Neergeslagen met een protodooi of zo. Dood? Nee, nee, dat niet, nee. Maar het wordt nu allemaal wel zeer verdacht, meneer Melden. Daar kun je vergif op innemen, Sheriff. Ik kom eraan. Oh, sorry, wel. We zullen ons etentje even moeten opschorten. Drink je glas leeg, dan gaan we er vandoor. Naar de bouwput? Naar de bouwput.